De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor Wendy, een meisje van 10 uit Rotterdam dat wordt vermist. Wendy is sinds 1 uur gistermiddag niet meer gezien. Ze ging van huis en zou naar de winkel van haar ouders gaan, maar kwam daar nooit aan. Een zoektocht vannacht met drones leverde niets op. Wendy is ongeveer 1,30 meter 30. ze heeft een donkere huidkleur, zwart haar met dreads en een normaal postuur. Ze droeg een zwarte jas, een paarse hoodie en bruine laarsjes. De politie vraagt mensen die haar hebben gezien om te bellen naar de opsporing. Amber Alerts worden uitgegeven als de politie denkt dat een kind in levensgevaar is. De protesten in Iran tegen het streng islamitische regime houden aan. Gisteravond gingen betogers opnieuw de straat op, onder meer in Teheran en Mashhad. Bij hard optreden van troepen vielen tientallen doden. Volgens de New York Times houdt president Trump de situatie scherp in de gaten. Hij zou een nieuwe militaire aanval op Iran overwegen. Iran waarschuwt voor tegenaanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen. De Amerikaanse zanger en gitarist Bob Weir is overleden. In de jaren 60 een van de oprichters van The Grateful Dead. Die alternatieve band vermengde blues, jazz, country, rock en folk... en stond bekend om zijn lange jam-sessies en trouwe schare fans. Bekende nummers waren Truckin, Friend of the Devil en Sugar Magnolia. Ook na het overlijden van frontman Jerry Garcia... bleef Weir muziek van The Grateful Dead spelen. Bob Weir was 78. Dan is weer nog. Droog en geregeld zon. Het wordt 0 tot min 4 graden bij een koude Zuidoostenwind. Vanavond van het westen uit een neerslaggebied met sneeuw, overgaand in regen en mogelijk eerst ijzel. Morgen bewolkt en wat regen. Temperaturen 3 graden in het noordoosten en 7 graden in het zuidwesten. Dit was het NOA's Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Het is zand. op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 Het Amsterdam Huilt, een opname 1964. Luistert u maar. Vader weer in zijn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 Zie je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 kwam ze bij vader aan, kind was nog geen maand, u krab kwam ze bij paardlo aan, aan geschokt. Vader ik heb zo'n kwaaier man, kwaaier man, hij doet mij niets dan slaan. Hij doet mij niets dan slaan. Paarden, ik heb zo'n kwaaier man, hij doet mij niets dan stoppen en slaan. Paarden nam de bezemstok, bezemstok, sloeg er zijn dochter mee. Sloeg er zijn dochter mee. Waar de landbeesen stopt, sloeg er zijn dokter mee op, haar kop. Waar de kijk toch uit met slaan, uit met slaan, zal naar mijn man toe gaan. Zal naar mijn man toe gaan. Waar de kijk toch uit met slaan, zal naar mijn kleine man toe gaan.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 Was ik toch maar met je getrouwd, die nog steeds heel veel van de Was ik toch mijn met je getrouwd, die nog steeds heel veel van de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 En daarvoor op opname met 1970. Het was Voortak met Sonja. En we gaan door met de Wico's. Een amusementorkest uit uh, Friesland. Er werd in 1969 opgericht door accordeonist en uh, boer Kobus Algra. Uit uh, Benaldum. Samen met zangeres Wietzke Troeke. En drummer Simon uh, Kromba Kromkamp, moet ik zeggen. De groepsname is een samenvoeging van Wie van Wietzke. Ko van Kobus en S van Seimen. En in 1977 werd er toen 16-jarige Happy Himstra zangeres van de groep.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 Ja, maar is nog steeds van z'n klaar. Karate is haar liefste sport. In de deuren gaat een hart. Als zij weer aan de bekker gaat, kun je het horen op de straat. Ja, en passant loopt zij de marathon. En vliegt nog iedereen in de ballon Vorige week was zij wat ziek, raakte even in paniek. Ze moest op bed met dammen, en daardoor hoop ik bongen. Banana. Yeah! Zo heel sportief van tremmen trimmen word ik depressief. Het liefste zit ik in de tuin met het zaletje op mijn kruin. Gelukkig zijn, dat is voor mij een lekker bordje vrij. Of spelen op de zolder met mijn trein. Ik heb altijd al stations heb in de zee. Een pet is in gouden rand. Een rookwit bordje in je hand. De trein die moet op tijd zijn. Dus geef ik gauw een tijd zijn om fluit te mogen blazen. Breng me in de stad! Yeah. Vrouw, zal vast niet klagen, al neemt een schicht haar man weer mee. Ze zal haar lot in stilte dragen en bleef hem trouw. Ze vindt altijd nieuwe kracht Omdat ze weet dat straks een weerzien wacht Een zeeman bijkt voor geen orkan En heeft zijn maats die naast hem staan Zijn vrouw slaat zich door het leven heen Maar meestal staat ze zo alleen Een vrouw. Alvast vast niet klagen, al neemt een schip haar man weer mee. Ze zal haar lof in stilte dragen en blijft hem trouw in wel. En Vindt altijd nieuwe kracht. Omdat ze weet dat straks ze weerzien wat. Ja, en dat was een opname 1958. Het waren de meeuwen.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 Hier in mijn Timmerman met Grand Gala U En ik zeg een heel fijn weekend. Een fijne zondag. En misschien tot een andere keer. Tot ziens. Ik heb eerbied voor jouw reis. Zij bekronen je lieve gezicht. Zij verzachten de sporen der Jaar. na een leven van bergen en plicht. Ik heb eerder Die liefde, oude al de mensen met hun diep doorploegd gelaat, heeft mijn hart een vrij deur dat altijd mijn open staat, omdat hen het harde leven. Zowel eet als vreugde bracht, hebben ze. Ik heb eer voor jouw reizigheid. Zij de kronen, je lieve gezicht. Zij verzachten. Here